Citydijkers met het NOS Journaal. In Bangladesh zijn bijna 800.000 mensen geëvacueerd... vanwege een orkaan die daar op komst is. De storm kwam vanavond aan land bij de kust van Bangladesh. Door de windstoten verwacht tot 135 km per uur. Vrijwilligers zijn ingezet om te helpen op schuilplaatsen in de kustregio. En vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Ook in buurland India wordt angstig gekeken naar de orkaan. Ook daar zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het sluiten van luchthavens. Twee Duitsers zijn ontslagen nadat ze in een filmpje te zien waren... waarin ze racistische slogans zongen op een nummer van DJ Gigi D'Agostino. Ze zongen dat Duitsland voor de Duitsers is en dat alle buitenlanders eruit moeten. Ook brengt iemand de Hitlergroet. Het filmpje was opgenomen in een club op een Duits waddeneiland... en houdt de gemoederen in Duitsland al dagen bezig. De minister van Buitenlandse Zaken van Spanje is boos op zijn collega uit Israël die had online een video geplaatst uit onvrede over de stap van Spanje... om de Palestijnse staat te erkennen. In de video zijn mensen te zien die dansen op flamenco-muziek... afgewisseld met Hamas-terroristen. En de tekst Hamas, bedankt voor jullie dienst. Israël heeft de video online gezet uit onvrede over de stap van Spanje. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt de video een grove belediging. Een go uit Eagles heeft zich geplaatst voor Europees voetbal... De ploeg versloeg uit in de finale van de playoffs FC Utrecht met 1-2 en mag nu meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd werd in de slotfase enkele minuten stilgelegd omdat supporters elkaar met vuurwerk bestookten. Het gebeurde kort nadat Utrecht-speler Vrouwlo met rood van het veld was gestuurd. Het weer, de buien trekken op steeds meer plekken weg. Vannacht is het dan droog bij een graad of 11. Morgen in de ochtend ook nog droog, maar later gaat het weer regenen en dan wordt het zo'n 18 graden.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 Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij een Peaceful Radio Show 1595 hier op je eigen lokale omroep. We gaan weer beginnen. Een uurtje nieuwheidsmuziek. En dat doen we met Liam Boyle. Met zijn interdimensional Mind Traveler. Ja, ook weer een Traveler. Dus even kijken, dan komt Romerium, jouw ja, goede bekende van ons, met Fairy Tale Forest. En als laatste nieuwe ambient solstice. Met short stories, ook geen onbekende. En daar zitten we trouwens uh, veel. Mensen werken mee die we kennen, zoals Jeff Oster en Billy Denk. En Billy Denk die komt later in dit programma. Ik scroll even door mijn lijst. Ja, op track 10 komt Billy zelf even langs met Meditations of the Cosmos. Eens even kijken. Nou, dan hebben we natuurlijk terug in de tijd naar 2018 met een mooi lied van Cecily. Cecily. Met fearless En we sluiten af met Curtis McDonald's. Where the heart belongs. Nou, prachtige titels. Die allemaal thuishoren in een Peaceful Radio Show. Ik wens je heel veel luisterplezier. En mocht je meer willen weten... En kijk dan op de website peacefulradio.info.